Door de droogte en hitte mislukken veel oogsten, waardoor de prijzen van voedsel en veevoer snel stijgen. Vooral in grote delen van Arkansas en Oklahoma is het uitzonderlijk droog. Ook in Illinois, een van de grootste producenten van mais- en sojabonen, wordt de situatie steeds slechter. Vorige week was daar 8% van de staat bestempeld als uitzonderlijk droog, nu is dat 71%. Twee derde van het vaste land van de VS leidt nu onder de droogte. Twitter zegt dat technische problemen de oorzaak waren voor de storing... waardoor het sociale medium gistermiddag een tijdje onbereikbaar was. Een computersysteem viel uit en ook het reservesysteem werkte niet. Volgens Twitter zijn de problemen niet veroorzaakt... door extra veel berichtjes vanwege de Olympische Spelen. Daarover werd gespeculeerd toen Twitter uitviel. Tijdens grote sportevenementen wordt altijd extra veel getwitterd. Het bedrijf heeft excuses aangeboden... en zegt te investeren in technologie om dit soort problemen te voorkomen. Het weer redelijk helder met een kleine kans op mist. Het is tussen de 12 en 17 graden. Overdag eerst veel zon, later bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. 30 ja, graden. Welkom in de zomer zeg. Nou, ik vind het fijn om te horen. Ja. Ik uh, kan me voorstellen dat er ook een hoop geklaagd wordt, want 30 graden is meteen wel weer erg warm. Maar geloof me, het is zo weer voorbij. We zitten midden in de herfstachtige temperaturen weer binnenkort. En dan zouden we willen dat het toch een beetje zomer was, dus laten we ervan genieten. En dit is dan zo'n warme nacht waarin je niet kunt slapen. En dat vind ik heel vervelend voor je, maar ik ben er ook wel een beetje blij om. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer vragen, hoe meer antwoorden. En uh, ja, dit programma wordt nou eenmaal gemaakt door jou. Het enige wat je hoeft te doen is bellen met vragen naar 0800-1121. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster omroep, of twitteren via @nachtsuster. Of even een kijkje nemen op de chat, even meepraten daar via www.nachtzuster.net. En daar zijn straks ook de vragen na te lezen. Moeten ze wel nog even binnenkomen? En die vragen opsturen of die vragen laten weten... kan dus via Max.nl. Maar vooral via 0800-1121.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 Nachtjesle, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtjesle, haal ik de morgen? Nachtjesle, doe niet aan de pijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koot en Dus Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, jester. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zusten, Brand van binnen. Nacht, jester. Doe iets aan de bij. Nachtsten, wat pijn ik zonder al je zorgen. Nachtsum, al niet de morgen. Nachtsten, <middels>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 Ik zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Ik doe iets aan de pijn. <twee> nacht zuster, wat oh, ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ah, ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Oh, nacht zuster, oh, Nacht zuster, eh, oh, uh, Nacht Nacht oh, aan pijn, pijn, pijn, pijn. Nacht zuster. Nachtja, nachtja, nachtja, nachtja, Ik vind het zo jammer dat hij bij zomergasten gasten niet even gezegd heeft... ik vind het zo leuk dat ik iedere donderdagnacht om twee uur even voorbij kom op Radio 1. Had ik leuk gevonden. Henny Vriend, maar natuurlijk ook Ernst Jansen en de rest van Doe Maar met Nachtzuster. Helene, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Luister. Ik, heb ik een vraag luister. heb over de honddagen. Ja. Uh, daar zitten we nu in. En uh, mijn vraag is nu eigenlijk, en dat is ook gewoon... Dat is zo, waarom etenswaren op dit moment ontzettend snel bederven als je ze buiten de koeling hebt. Dat is sneller als gewoon. Ja, Dat is heel kort en bondig om vraag. Ja, het klinkt me vaag bekend in de oren. Hoe zat het ook weer met die hondsdagen? Ik heb geen idee, daar gaat het me ook niet over. Het gaat mij alleen over waarom etenswaren in deze periode zo snel bederven. Maar wat is deze periode? Nou, de hondsdagen dus. Ja, maar wanneer is dat? Nou, dat is nu. En dat is zo'n beetje tot ja, midden augustus, geloof ik. Dus is dat zo? Is de hondsdagen is dat midden in de zomer? Ja. Ik dacht dat, dat het juist daarna was. Nee, dat is nu. Oh, ja, jij het zegt, Helene, geloof ik je. Ja, het is gewoon zo. En wat voor, wat voor etensware bederven nou, dus er bij jou? Nou, ik bedoel, je gaat naar de winkel ja. en je koopt een pak melk. Bijvoorbeeld? En ja... Ik zet dat even oh, ja, op de aanrecht omdat ik denk, nou dat heb ik straks nodig. Ja, gooi het maar weg, want dan is het bedorven. Zo snel al? Dan, dan staat het hele pak bol. Dus dat is mijn vraag. Hoe kan dat nou? Wat is er anders dan anders? Ja. Dat is mijn vraag. Ja, ik vind het een goede vraag, Helene. Ja. Ja, ik, ik weet ook niet wat het is, maar... Is, is, het, is, het, nog, is het nog meer behalve melk? Ja, ook andere dingen. Je moet op het ogenblik eigenlijk niks buiten de koeling houden. Want je hebt het zo bedorven. Maar het is niet gewoon. Het, er staat me inderdaad iets van bij van dit verhaal. Het is niet gewoon omdat het uh, nu bijna 30 graden is, hè? Nee, dat denk ik niet dat het daarmee van doen heeft. Want het is niet altijd rond de 30 graden rond deze nee, tijd. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, uh, ik heb het zelf meerdere malen gehad. dat ik iets even liet staan. Ja. Maar dan kun je het weggooien. Ja, maar dat is, dan op een gegeven moment moet het je opvallen... dat het in een bepaalde periode is. Ja, nou, dat is dus nu. Ja. En daar gaat het mij eigenlijk om. Ja, en dan, en dan zou ik het fijn vinden als iemand meteen even doorgeeft... hoe het ook weer zat met die hondsdagen. Ja, nou, uh, ik... Ik heb het ooit geweten, maar dat ben ik vergeten. Kijk, dat nou, dat, dat ik... herken ik heel erg, inderdaad. Ik heb het geweten, maar ben het vergeten. Dat het ja. had mijn levensbot ook kunnen zijn. ja, nou, ja ik, ik zeg gewoon weer 0800-1121. Dankjewel voor je vraag, Helene. Oké, okay. hoi oh, yeah. Dag. Zo, Anneke. Ja, hallo, hallo. Astrid. Ik heb een uh, vreemd vraagje, hoor. Maar in het Engels heette uh, de... De Duitsers heten de Germans en de Italianen Italians. En weet ik veel. Waarom ja. heten wij nou de Dutch? Ja, dat blijft raar, hè? Nou ja, daarom? Nee, ik vind dat het, wou ik vragen. Dat vind ik ook een goede <laughs> vraag. Ben je er onlangs nog mee geconfronteerd? Dat je ergens. Ik er zomaar aan. Je ja, ben... nou ja, je, het komt wel eens zo met een Dutch Street, of weet ik veel, dat soort zaken. Komt het wel eens de ter de sprake, van hè? Figuren, maar... Nee, uh, qua, qua land kan ik het gewoon niet plaatsen. Uh, nee, ik heb laatst nog weer eens alles nagelezen van uh, Nederland en Holland. Ja, nou ja, goed. Dat is, Holland zou ik ook nog begrijpen. Ja, want dan zouden we gewoon uh, de hol Hollands, de, de, ja. de, de, de ho Hollandman moeten heten. Ja, de Horrors. Ja. Maar wij heten maar nee, de Dutch. Dutch? Ja. Nou, ik vind het een goeie, Anneke. Ga jij nog op vakantie? Ja. Waarom moet Alleen je daarom lachen? Alleen met mijn kleinkind, hoor, maar verder niet. Nou, alsof dat niet indrukwekkend is. Wat ga je doen met je kleinkind? Ah ja, we gaan drie dagen naar zo'n kampje. Ja. Wat voor kamp? Uh, zo'n zomerkampje in, in, in de Kenten. Nou, maar begrijp ik nu dat je met je kleinkind naar Ponykamp gaat of Zeilkamp? Ah niet? ja, zo in de buurt van Ponykamp lag daar. Oh, wat leuk. En hoe oud is je kleinkind? Eh, uh, vijf. Ach, gezellig. Ja, dat is helemaal feest. Wat leuk, drie dagen. Uh, ja. En dan hebben de ouders even vrij. Ja. hè lekker. Nou, dan wens ik je veel plezier. Dan zul je wel niet, gewoon, niet Dutch genoemd worden. Als je gewoon in Nederland blijft. <laughs> nee, nee, oh, dat bedoel je, Daar ja, gaan we net zo, daarom nee, moest ik eraan dat, denken. Uh, oh, niet dat nee. hoeft niet. Nou, ik, nee, was... ik wacht op een antwoord. Dat is altijd de beste manier met dit programma. Dank je wel, Anneke. Ja. Van wacht op antwoord. <laughs> Oké, okay, doei, ja. goeiedag. Dag, Dag. 0800-1121, want Anneke zit op antwoord te wachten. Kees. Ja, goedemorgen, alsjeblieft. Goedemorgen, Kees. Mijn vraag: Waarom is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Oh, nee. als een uh, RM-rechtelijke machtiging wordt verstrekt in de psychiatrie? Dus bij strafrecht, als je dan veroordeeld wordt, kun je nog in hoger beroep. Ja. Maar bij psychiatrie kan dat niet. En waarom is dat? Ze kunnen je zo van straat plukken en opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik zeg altijd nu van, ze doen hier net als in Rusland. Ze zeggen van, ja, Rusland is zo'n erg land. Ze sluiten je zomaar op, je hebt helemaal geen rechten. Maar zo voel ik dat in Nederland ook. Dat is mij vorig jaar overkomen. Ik ben... Uh, gewoon opgesloten op ja. de gesloten afdeling en je ja. kunt niet in een beroep. Oké, okay. volgens mij, Kees, er staat niet van bij dat we dit gesprek al eerder gevoerd hebben. Met mij? Ja. Nee, nee. Nee. nee. Oké. Okay, nog Nooit op de radio gehad. Hoor. Oh, nee. Dan, dan je kun ken, jij het niet ik geweest. Ik Ik ken mij wel. Ik ken je wel, maar nog nooit op de radio geweest. Ja, ik ben vaak op de radio. Ja. ja. Maar Kees, heel even, We leggen even in Jip en Janneke taal uit wat je bedoelt. Nou, een rechtelijke machtiging is dat je verplicht verblijf hebt in een psychiatrisch ziekenhuis. Ja. En dan ben je ten prooi aan de psychiater. En ik ben al 26 jaar uh, aan het strijden met de psychiater over de diagnose. Ik ben uh, in 1986 in het huis van. Oh, de telefoon. Oh in het huis van. Waar... Ja, in het huis waar ik woonde, in Leiden, ben ik meer dan tien keer in mijn gezicht getrapt. En toen ben ik opgenomen in psychiatrie met een uh, beschuldiging dat ik iemand uit het raam wilde gooien. wat de waarheid dan... ja. de waarheid ja. is dat die persoon heeft mij meer dan tien keer in mijn gezicht getrapt. En de zaak is gewoon omgedraaid. En, uh, nou ja. Goed. En vorig jaar ben ik weer... Uh, ja, veroordeeld. Goed, Kees. Nou, ik zeg altijd: dit soort, dit soort gevallen zijn heel persoonlijk. En ik heb geen inzicht in, de, in het achterliggende dossier. Dus misschien dat ja, iemand er misschien. iets algemeens over kan zeggen. Maar... Ja, het, gaat, het gaat om dat hoge beroep waarom dat niet kan. Ja, maar meestal als er sprake is van een rechtelijke machtiging. Dan is er meestal sprake van een situatie waarbij, uh, waarbij er dus uh, beslist moet worden voor be, of besloten beslist besloten. Nou ja, beslissingen genomen moeten worden voor iemand. Ja, ik wil dan nog uh, van mee op tv ook, hoor. Ik ga het oh. opsturen. Ik heb alles, uh, nou niet alles toch, maar nee. ik heb heel veel opgeschreven al. Ja. Ik wil het opsturen naar Paul Witteman... Ja. Goed, Kees, nou ik, uh, ik wens je succes. Ik weet niet of ik je kan helpen, maar ik hou hem er even bij staan, ja? Heel fijn, dankjewel. Oké, okay, dag, Kees. 0800 1121. Willem. Ja. Hallo. hallo. Ik hoorde een uh, mevrouw uh, praten over melk die ja. uh, snel bedorft. Ja, bedierf. Uh, ik heb daar één ding op. Het is niet. Uh, helemaal compleet misschien en uh, het heeft ook niet uh, te maken met uh, dit weer of uh, dat het echt uh, behoorlijk warm weer moet zijn, maar uh, gewoon uh, uh, zeg maar ja uh, well, 21, 21 graden, 8, 18 graden, uh, buiten. Uh, wat ik uh, wel weet is dat als je een pak uh, melk uh, koopt en uh, je hebt bijvoorbeeld eigen dorst en geen zin om uh, een glas te pakken om het in te schenken. En je zet het dus aan je mond om uh, eraan te drinken. Omdat dan uh, bacteriën vanuit je mond uh, in uh, contact komen met uh, die melk. En dat dan uh, de melk binnen uh, 20 à uh, uh, 30 minuten niet meer te drinken is. Oh. Dat die dan echt helemaal, uh, helemaal hard en, en dik, of helemaal dik, uh, dik Ieuw. wordt. Ieuw, wat heb jij voor bacteriën in je mond, Willem? Uh, heeft iedereen. Echt waar? Ja, als jij, dat, als jij dat doet of, of, of uh, je kinderen zouden doen, dan... Uh, of, uh, of ik weet niet of je kinder, meer kinderen, niet nee, maar, ja, maar, één kind hebt, eh, of één kinderen, kinderen maakt niet uit. Nee, één kind is genoeg. Maar oh, één, ik bedoel, één, om een pak melk te laten bederven door erin te spugen. Maar, maar mijn moeder zei inderdaad altijd, niet uit het pak drinken! Ja, ja, ja. Nou, niet drinken, oh. maar eh, gewoon uit het pak weer. Maar dan uh, heb ik het erover niet dat je het uh, uh, er zijn mensen zo, ik, uh, ik heb een hele kennis die zegt dat het ook gebeurt als je het uh, pak meteen weer in de koelkast zet. Maar ik heb het meegemaakt dat ik het pak niet meteen in de koelkast zette, maar het was, uh, normaal betreft uh, dat niet binnen twintig minuten aan een half uur. En maar dit was binnen binnen 20 minuten aan een half uur. En, uh, uh, ...maximaal een half uur was het echt uh, he helemaal ja, bedorp, ja zo kan je het wel noemen. Het was Mag... niet, meer, uh, niet meer te drinken, in ieder geval het was helemaal dik geworden en, uh, en niet meer te drinken. Dus, uh... Nou, maar ik, dit is inderdaad niet wat, uh, wat Helene bedoelt. Nee. Want Helene zegt dat het echt in deze periode is. Dus dat zou dan betekenen dat ze alleen in deze periode uit het pak drinkt... ...en de rest van de periode is dus niet uit het pak. Ik denk niet, zo klonk Helene niet. Nee, nee. Ja, ik weet niet, misschien dat ze, dat ze het pas heeft meegemaakt of zo. Uh, oh ja. Dat, dat, dat zou kunnen. Ja, dat het toevallig ja. net in de hondsdagen gebeurd is. Ja, ja. Mm. Het, is, het is ook echt met, met melk. Dus ik heb het niet over karnemelk of, of yoghurt, maar echt uh, alleen met, uh, met melk. Nou, uh, Willem, ja, ik denk, ik denk dat, dat het niet is, maar het is wel leuk om te weten. Ja, dus dan, ja, dan weten andere, andere mensen dat ook. Uh, ja, dat we niet meer uit het pak drinken. Uh, ja. Nee, Zoals mijn moeder uh, altijd zei. Gewoon eerst gek in een, in, een, in een beker. Op in een, in een oh, klas. dat is misschien een goed alternatief, ja. <laughs> Oké, okay. dankjewel Willem. Goed, graag gedaan. Hoi, goeienacht. Ja, ik hoop dat er nog mensen willen. Ja, dat, dat ik hoop het... ik ook. Want anders zit ik hier tot zes uur tegen mezelf te praten. Ja, nee, ik bedoel over dit onderwerp. Oh, over dit onderwerp ook. Oké, okay. ja. 0800 1121. Dag Willem. Precies, oké. Okay. Dag. Hoi. Helen. Hoi, dag Astrid. Hallo. Ik ben omdat het zo verschrikkelijk warm is, dus ik kan niet slapen. Erg, hè? Ja, de gelegenheid om een vraag te stellen, die brandt al wekenlang. Nou. En ik wil graag weten, <tugt> tegenwoordig, als je post krijgt, staat ja. er op de envelop altijd. Een streepjescode en nog een andere rode code. En ik snap niet wat het te betekenen heeft. Want ik wil eens weten of het bijvoorbeeld... je adresgegevens zijn in codevorm of zo is dergelijks. En ik snap niet wat het, uh, ja, waarom dat op je envelop moet worden gestempeld. Terwijl je naam en adres er ook gewoon op staan. Ik krijg nooit meer post. Dus wat staat er nou precies op? Nou, code is een streepjescode onder een envelop. Huh? En, en nog een soort van rode rode streepjescode erboven. Een rode en een zwarte boven elkaar. En gewoon je naam en je adres uiteraard op de envelop. Dus ik wil weten wat die codes te betekenen hebben en wat je eruit zou kunnen lezen. Misschien dat het wel uh, tegenwoordig allemaal... Uh, dat ze helemaal niet meer kijken naar je postcode, joh. Nou, dat ze kijken naar je... Ja. Nou, ze moeten wel naar je postcode kijken. Want die streep is op zich... Ja, die zeggen de postborden volgens mij ook helemaal niks die die post in je brievenbus gooit. Dat kan me nou voorstellen. Nee. Hmm... Dat is een intrigerende vraag. En ik wil dus gewoon, want ik verscheur die, die, die codes altijd. Want ja, je weet nooit wie, wie wat eruit kan halen als hij het toevallig vindt. Ik vind het sowieso intrigerend dat je nog post krijgt. Ik krijg vaak post. Van wie krijg je allemaal post dan? <lacht> nou, voor de Belastingdienst, om maar eens wat te staat noemen. Staat het he? daar ook op? Ja. Oh? En allerlei andere ja, instanties uh, die mij dan dingen moeten sturen of zo. Van de gemeente bijvoorbeeld, staat het er ook op? Oh ja, en, en, en ook uh, als je een anzegkaartje van iemand krijgt? Um, volgens mij ook, ja. Goh. Ja. Leuk, post. Ja. Ik, zeg, ja, ja. Ik, ik, ik, ik grijp even mijn kans hoor. Als iemand nou nog op vakantie gaat en toch vakantiekaartjes gaat sturen... Mm -hmm. um, uh, Omroep Max, nachtzuster, postbus 518, postbus 518, 1200... Astrid Marjan in Hilversum. En dan ga je kijken of er een code op zit. Ja, maar gewoon, ik vind het ook leuk om vakantiekaartjes te ontvangen. Ja, nee, dat snap ik. Ik ook. Ja? Wil je ook ja, ja. even je adres... Uh... Door de radio? Nou, <laughs> het zijn alleen maar, alleen maar leuke mensen, hoor. Die luisteren naar nachtzuster. Want mensen... weet ik. ik luister dus ook heel vaak. Kijk, van product... ik bedoel maar. Ja. <laughs> ja en de, de stomme mensen zetten na Casa Luna, zetten ze hem uit. Ja, ja, onderzoek doen, naar gedaan. Ja, gaat hij gewoon nee. uit. Goed, nee. nou, uh, Helen, ik ga... Ik, uh, een rode code en een, en een zwarte code. zwarte code, streepjes, ja. Nou. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga mijn best voor je doen. Oké. Okay, okay. Lekker wakker blijven. Ik blijf. Ijsklontjes eten, ja. lekker wakker blijven. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dag, Helen. Okay. dag. Dag. is de postman van de Beatles en uh, nou ja, heel toepasselijk natuurlijk na de vraag van Helen... wat die rode en zwarte code op haar enveloppen nou eigenlijk uh, betekenen. Kees uh, had een verhaal over de rechtelijke machtiging... waarom je daar niet tegen in beroep kunt gaan. Anneke wil weten waarom we de Dutch genoemd worden in het buitenland... en niet de Nederlanders. En Helene wil weten waarom tijdens de hondsdagen het eten zo snel bederft. 0800-1121, als je een antwoord weet. Joop, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Goedemorgen. Hetzelfde. Nou, dat moet het Ik heb net gehoord dat mensen vaak uh, pakken melk of vla, noem maar op. Hè, dat het gauw bedorven is. Hè. Ja. Maar ik zei het al, ik heb gewoon een Beeldhoven, dat weet je trouwens wel. Ja, Beeldhoven. Ik, ja, Beeldhoven, ja. ja. En ik heb, nou, ik, heb twee ik heb twee ijskasten. Ja. Maar mijn spullen die je goed kan houden, zoals melk, vla en noem maar op, uh, uh, uh, sla en groenten. Ik heb een, uh, een gat gegraven in mijn tuin. <laughs> en dan heb ik een zinken, uh, Weet je wel, waar ze vroeger de, de, de wasgoed in kookte, weet je wel? Weet een tijl? Uh, een tijl mee je net uh, die rolde. Oh, dat weet ik niet hoe je dat noemt. Ja, een wasketel. Oh, een zinken Was wasketel. Ja. ja, en die heb ik ingegaan in mijn tuin. En dan gooi ik alle spullen erin. Ja. En ik doe mijn dekseltje erop. Ja. Maar ik zei ik hou het maanden goed. En, en uh, Joop... Hoe kwam je op het idee om een zinken wastrommel in je tuin te nou, begraven? Ik was een keer in Engeland. Ja. En toen was ik bij kennissen op een pieten. En die hadden een kapotte ijskast. Ja. En toen is die jongen een gat gegraven. Ja, zo is het gegaan. Ja. Is die gat gegraven en die hadden die tuin erin gezet. En ze de hou ik me toch koel. Cool. Ja, want aarde is altijd koel, cool, hè? Vaak wel, ja. Maar, ja. Maar, maar, maar is het niet handiger om uh, je spullen gewoon in een van die twee ijskasten te doen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Want ik, ik zei vertellen als ik wel eens. Uh, uh, ik, ik zit hier in over, want ik heb een supermarkt en die heet uh, De Aldi. Ach ja. En als ik daar vleeswaren haal. Ja. En ik laat het twee dagen of drie dagen in mijn ijsjes liggen, dan staat een pakje bol. Dan gooi ik het in mijn touwtje in de, in de keuken, weet je, met deksel erop. Ja. Nou, dan kan ik het vind uh, Nou, dat is misschien een handig advies voor Helene. Kijk, ik, ik, ik <laughs> heb er niks aan. Maar ik wou het even. Want ik bel jullie eens meer. Ja. Maar ik heb er wel eens aan, maar voor mensen die, die geen ijskast hebben of wat anders noemen we op, ze hebben wel een tuintje. Ja. Graaf een gatje en zet er een, een, een, een dingje En dan ben je klaar. Ja, zo eenvoudig is het. Ja, zo eenvoudig is het. Hoe deed, de, hoe deed je de mensen vroeger dan, dat, dat toen er toen nog rijskassen waren? En ja, niet met een wastrommel. Want die waren eh? er toen ook nog niet. Ja, maar de hele de, de zinke die bestaan al zo lang. Ja, daar zit wel wat in. Want ja. als je nou een eier maas gehad, dan zat er een zinkplatterij en die maakte al die dingen. Maar Joop, dat is natuurlijk geen uh, uh, reden om te zeggen dat het de handigste manier is. Hè? Omdat vroeger men, uh, mensen het ook deden. Want mensen deden vroeger wel meer dingen die we nu niet meer doen. Ja, nee, maar het is een oplossing. Ja, het is een oplossing. Nee, je hebt helemaal gelijk Joop. Het staat genoteerd, dankjewel. Nou, oké, aju. u. hoi. <laughs> Hugo. Ja, daar is hij dan. Hallo. Nou. Uh, goeienacht. nacht. <laughs> Je brengt het een beetje alsof we ons hele leven al op je zitten te wachten, Hugo. Nee, dat maakt niet uit. Maar het ging over de hondsdagen. Ja. Ja, nou, feitelijk komt het uit de Romeinse tijd. En het heet hondster. En dat is Sirius. En dat is een, een ster aan de hemel. Ik ben ook zijzelf, dus vandaar dat ik ja. even inbel. Maar dat is in de ochtendschemering, wanneer maar. en En... Uh, over het algemeen zeggen ze dat dat tussen de 25 of de 28, 25 juli, sorry, en 28 augustus is. Okay. En in onze jaartelling is dat dan weer vereenvoudigd door allerlei toestanden tussen 19, en, 19 juli en 18 augustus. En de vraag was eigenlijk een beetje van... hoe kan dat eten dan bederven? Ja. Ik denk dat het te maken heeft... met een bepaalde samenstelling... van de atmosfeer. Maar uh, over het algemeen... denk ik dat dat niet waar is. Want... Uh, ja... Kijk, eten... heeft te maken met natuur... en op welke manier... je dat uh, verbouwt. Uh, het enige wat ik... Daarover wil zeggen is dat in die tijd, en dan heb ik het weer over de Romeinse tijd... Uh, daar misschien toch uh, andere normen werden gehanteerd. En dat is ook een beetje een, een soort cultus geworden. Uh, en daar wil ik het eigenlijk belaten. Uh. Nou, ik wil nog heel even iets over die hondster weten. Ja. Want dat zijn dagen dat je de ster kunt zien... Uh, ja, nee, dat, dat, dat komt omdat ik ook aan het zeezeilen ben. En ik weet iets van uh, sterren, uh, toestanden, Maar dat is in die periode. Dan dat kun je... de ster Sirius. Dan kun je... Oh, oké. Okay. Dan kun je die zien. En uh, misschien heeft hij daar wel invloed op. Dat weet ik niet. Maar goed. Over het algemeen uh, heeft de natuur allerlei invloeden op edenswaren en toestanden. Maar... Uh, uh, het was alleen een bijdrage in de zin van... wat zijn nou precies die hondsdagen? Ja, hartstikke goed. Nee, ik ben er blij mee, Hugo. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Ga je nou, nog zeilen ik... deze zomer? Sorry? Ga je nog zeilen deze zomer? Ja, ja. Als het goed is, dan ga ik in september weer weg. Dus, oh, en... en dan ben ik een tijdje weer weg. Waar ga je naartoe dan? Uh, waarschijnlijk uh, richting uh, Scandinavië. Oh, hoe lang? Eh... Uh, ik hoop drie tot vier weken. Maar dat ligt er een beetje aan. Hoeveel tijd ik uh, nog? In ieder geval drie weken. Oké, okay, nou doe wel voorzichtig. Dat doe ik. Oké, okay, dankjewel Hugo. Ja. Dag. Een kleine, bij, een kleine bijdrage en waardering nee. voor je uitzending. Nou, dankjewel. En waardering voor je bijdrage, Hugo. Oké. Okay, Doeg. <laughs> Mevrouw van Zunder. Ja, hier ben ik. Goeienacht. Goeienacht. Ik wil nog even over die bacteriën in je mond, want je was zo verbaasd, ja. bacteriën in mijn mond. Nee, ik weet maar... wel dat er bacteriën in je mond zitten, oh, maar niet dat okay. de melk daar binnen een half uur uh, van kan bederven. Ja. Nou, het, ik heb ooit op kookles ge gezeten, heel lang geleden, en toen waren we ertessoep aan het maken. Ja. En toen zei de lerares, uh, je mag er wel aan proeven of het goed is, maar dan moet je de lepel niet weer in die erwtensoep oh, steken. Oh, dat zei mijn moeder ook, ja. ja. Ja. Want dat, die is daar heel gevoelig voor. Dus ik heb zo'n idee als je dat... Nou ja, bij mij mogen ze ook niet aan het pak drinken hoor, met melk. Nee, maar, maar dat, dat is gewoon omdat we het vies vinden, toch? Nee. Oh. Nou, dat komt er ook bij natuurlijk. Ja. Maar het is ook vanwege de bacterie en vooral melk. En misschien ook wel yoghurt, dat weet ik allemaal niet. Maar ik vind het zo grappig, want ik kwam wakker. Mijn radio stond er aan. Stond nog aan en ik hoorde deze... Ik, oh, ik even, even over de ertensoep. Nou, ik krijg uh, op de chat, zegt Hippo, dat ja. ertensoep dan verslempt. Oh. Nou, weet ik niet ik, wat voor dialect verslempen is. Nou, maar ik zal het straks eens even koekelen, want ik zou het ook niet weten. Ja, ertensoep verslempt en dan bindt ja, het, het niet meer. Oh. Nou dat, oh, nou, dat zou kunnen. Ja, dat zou dat inderdaad... Dat ik ook nog van ertessoep weet, dat wil ik ook nog even kwijt. Het is wel een rare tijd om over ertessoep te praten. Ah, het ja. is 30 graden, mevrouw nog, van Zunder. Nee, da, ja. ja. Nee, ik doe het altijd als het vriest. En dan zet ik het even een nachtje buiten. En dan mag je nooit de tekst op de pan doen. De pan helemaal afsluiten. Even een paar plankjes ertussen. Anders is de volgende dag de ertessoep bedorven. Kijk. Plankjes nou, ja. ertussen ook. Ja, nou ja, of een ander iets, wat, wat maar, in ieder geval de deksel open blijft staan. En van wie had u dan ertessoep kookles, mevrouw van Zunder? Nou, van een kookleraar is heel lang geleden. Dat was echt op school? Nee, was niet op school, want ik was school, vond ik al getrouwd. Oh, u moest nog even ja, bijgeschoold worden, ja, ik in het huishouden. <lacht> ja. En wat ja, heeft inderdaad. u behalve ertessoep nog meer geleerd dan? Nou, ik zou het niet meer weten hoor, lekker vlees braden en, en heel eenvoudig hoor, het was helemaal niks bijzonders, maar wij mijn vriendin en ik vonden dat leuk. ja Ik geloof ook speciaal soep, ik denk dat het al 40 jaar geleden Het was soeples. Soeples, ja. ja. <laughs> nou, ik ben benieuwd of dat nog bestaat tegenwoordig. Nou, ik denk het niet, hè? En ja, je weet het niet, tegenwoordig maken ze soep van de raarste dingen, dus uh, dat moet dat je ook ergens leren. Ik ben wel een vreselijk soep, mens, hoor. Altijd gebleven, hè? Ja, mijn opa was slager en uh, dat was iedere zondag soep eten bij oma. Nou, ik heb er honger van. Mevrouw van Zunne bedankt voor de ja. etersoeples. Fijn, dankjewel. <laughs> Dag, nou. Dag. Dag, goeienacht. Jurjen? Ja, dat was ik. Hallo. Het is een beetje, dat is een beetje een mode-uitdrukking vannacht. Daar was ik. Wat zegt u? Nee, iedereen zegt als ik dan: dan zeg ik de naam van de volgende wachtende. en die zegt dan: daar was ik. Ja. ben bent dan de derde. Ja. Uh, ik even een antwoord op het, uh, die vraag uh, van die over die rechtelijke ging. Uh, het antwoord is eigenlijk: uh, het is geen strafrecht. Nee, ja, dat zei hij inderdaad al. En, en alleen bij strafrecht half... kun je een hoger beroep? Bij strafrecht kun je een hoger beroep, maar dit is natuurlijk de wet op de bijzondere opneming. En daar zit in zoverre al zoveel uh, waarborgen in. En de loopduur van een RM, als zij dus de rechterlijke macht ging, is, uh, is beperkt, zeg maar een half jaar. En daarna komt het weer op, het, op, de, op de rit, op het zomaar te want dan wordt het weer bekeken door een rechter. U weet daarvoor heb je meestal een inbewaringstelling, hè, een IBS. Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk sowieso een situatie waarbij de persoon waarover besloten wordt, waar al het een en ander heeft meegemaakt, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Nee, dat heeft ook een lange proces. Nou, een ja. lange proces. Lang, lang zat. Van het is altijd een paar dagen. En daarvoor heb je de maak vooraf heb je een IBS, hè, een inbewaringstelling. Die wordt dus afgegeven, uh, die wordt ondertekend door de burgemeester, laat ik het zo stellen. Die is drie dagen geweldig. En na die drie dagen kan de rechter zelf kijken. En dan kan die verlengd worden tot drie weken. En in die tijd wordt dan vaak bekeken of de behandeling noodzakelijk verlengd kan worden, of de behandeling verder uh, vrijwillig kan. En uh, als dat dan niet kan, dan wordt de rechtelijke machtiging afgegeven. Die wordt dus afgegeven door, uh, door de rechter nadat een psychiater een oordeel heeft geveld. En daar moet iemand voor tekenen. Een, een familielid of een, uh, ja, een naaste. Uh, als dat niet kan, dan moet de officier het vorderen, heet dat dan. Mm -hmm. Dus er zitten een hele bende haken en ogen aan. En na verloop van tijd komt hij weer voor de rechter. En dan moet de, de behandelende psychiater moet dan een verslag hebben... of het verlengd moet worden of niet. En uh, de, de, met andere woorden, er zitten voldoende waarborgen in. Ja, het klinkt ook wel een beetje als materiaal voor een film. Hè? Een soort one flu over de koekoesnest. Dus dat iemand die... Uh... Ja, dat is altijd voor de desbetreffende persoon... Ja. Het is een uh, hele ingrijpende baanregel. Ja, ja. Ja. Ja. ja, en dan is het frustrerend als je daar niet tegen in beroep kan uh, gaan. Dat was wel even duidelijk uh, bij Kees inderdaad. Ja. Nou, het is, ja. wel, het is wel duidelijk, Jurjen, hoe weet je dit allemaal? Dat oude vak. Dat was, Dat was je psychiater of rechter? Geen tweeën. weer. Zeg maar GGD-arts. Ah, oké. Okay. Dan heb je er wel regelmatig mee te maken gehad, ja. Vooral met die in bewaringstellingen natuurlijk. En, en gebeurt het dan nooit dat iemand ten onrechte in bewaring wordt gesteld? <laughs> dat is inderdaad in wel eens voorgesteld, maar dan is die er ook van gauw weer uit. Ja, dan, is het, dan, dan scheelt het dat er af en toe weer van die momenten zijn waarin het uh, heroverdacht er wordt. De, die in ram zijn. Hè? Wat zegt u? Wat zei je, Jan? Er hebben zoveel mensen mee te maken op een gegeven moment. En zo, ja. iemand zit in een ziekenhuis. En er zit natuurlijk ook een uh, verpleging. En er zit natuurlijk ook ja. een aantal theaters in. En dan zeggen ze: Nou, deze man die heeft niks. Of die is alweer genezen. Of een ja. met medicatie. Of wat dan ook. En dan verdwijnt dus het moeilijke beeld. Ja. Nou, dankjewel, Juyen. Fijn dat je het even toe wilde liggen, want het is wel moeilijke materie altijd, omdat je de persoonlijke dossiers er niet bij hebt. Uh, exact. Dan. Maar, maar de in, in zijn algemeenheid uh, is het wel iets duidelijker geworden. Dus dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Goeiendag. Goeie ah. Ik had vergeten mijn radio uit te doen en ik werd er Kijk, van. Kijk, ik ben er blij mee. Ik uh, roep je af en toe nog wel even. Uh, bedankt. <laughs> Welterusten. Dank dag. Jan? Hey Janssen. Hallo Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een, een, een antwoord op het postvraagstuk. Kijk. Ja. Nou, zeg het maar. Nou, zeg het maar. De code ja. eh, waar mevrouw het over had, dat is de postcode en je huisnummer. Ja, maar dat... en de vraagcode die erachter staat, dat is je postcode en je huisnummer, maar dan in streepjes. Maar Jan, ja? je postcode en je huisnummer staan toch gewoon op de envelop? Dat klopt, ik zal het je uitleggen. Ja, uh, leg het mij uit. De, de machines bij de postsorteercentra kunnen de postcode lezen. Hoe dat ze dat voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar in ieder geval, de postcode wordt gelezen. Ja. En dan komt de postcode uh, uh, in letters en cijfers op de kaart of op de envelop te staan, met een barcode erachter. Mocht het nou zijn dat de postbode om wat voor reden dan ook de postcode die geschreven is niet kan lezen, kan hij dit onder op de brief kijken. En zo worden de poststukken gesorteerd. Want het wordt niet meer met de hand gesorteerd, want er is zoveel post nog te, te, te, te sorteren. Dus uh, dan zetten ze de code met een stempeltje en de barcode erachter. De streepjescode is dan ook je postcode, maar dan in streepjes. En zo wordt de post gesorteerd. Maar ja. Ik, ik, ja, dat, dat zal bij mij liggen. Ik vind het sowieso altijd al een wonder dat, uh, dat die machines je postcode kunnen uh, lezen. Zeker als je ziet wat voor handschrift sommige mensen hebben. Ja, he, he, ja, hebben ja, dus, uh, sommige, ja. Maar um, uh, dan kan dus de computer kan dus die postcode lezen. Maar dan gaan we toch nog een code erachter zetten. Dat het klinkt heel dubbelop. Ja. Ja, precies. Ja, dat ben ik ook. Maar ja, goed, er zijn wel meer dingen die, die, die je niet moet kunnen niet goed begrijpen, maar <lacht> zo, zo, zo zit het gewoon in elkaar. Die barcode is licht anders als je postcode, maar dan is het leefjes. En misschien is het uh, uh, gedaan om, om, als eventueel een poststuk verloren gaat, dat we dan eventueel via een post, via die barcode, weer kunnen herleiden of, of weten waar, waar, waar, de, ja, waar de post zich bevindt op dat moment. Ja, daar zit wat in, maar dan nog, denk ik, dan kun je als, als iets kwijtraakt kun je natuurlijk ook gewoon in de postcode kijken. Nou, maar als ik het goed het begrijp, het ja, ik kan me wel voorstellen dat het allemaal machinaal wat eenvoudiger wordt als het uh, met zo'n... Uh... Ja, zo, zo heb ik het een keer gezien op tv en uh, ik, heb, ik heb zelf ook post besteld uh, met pakketjes, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, dan kom je dat ook wel zo tegen, maar dat is, het allemaal, alles wordt gescand tegenwoordig. En je moet, als je een, een poststuk in je handen krijgt, of, of een, een doos, of een, in ieder geval een postpakket, dan wordt er gescand en je scant dan zo'n zo pakket en op dat moment ontvang je dat pakket en dan ben je er verantwoordelijk voor, totdat je je handtekening hebt van de ontvanger. En uh, dat scannen, dat wil dan zeggen, dan kun je precies zien waar dat poststuk zich bevindt, of bijvoorbeeld een aangetekend stuk, als dat, als dat kwijt is of dat komt niet aan. Dan hoef je maar een telefoontje te plegen. En dan kunnen ze op een scherm kunnen ze zien waar je poststuk vindt. Ja. En zeker ook als poststuk uit het buitenland komt. Ja, en dan is het handig als je het allemaal digitaal uit kunt lezen. Dat begrijp ik. Maar ja, ja iedere, iedere belastingbrief... Maar. maar goed, ja, ja. Het, het is in ieder geval weer ietsje duidelijker. Dus uh, dankjewel voor het bellen, Jan. Ja, ik had nog één vraagje tussendoor. Ja. Ik, ik luister altijd met, met heel veel plezier naar je programma. Ik moest, uh, ik moest wel eventjes denken aan een, uh, aan een klein mopje... wat ik, uh, wat ik, wat ik uh, laatst gehoord heb uh, toen ik het begin van je programma hoorde. Van, uh, uh, wist jij dat er vrouwelijke hormonen in alcohol zitten? Vrouwelijke hormonen in alcohol? Ja, ja. Nou ben ik benieuwd naar de clue, oftewel de onderknoping. Ja, je gaat de slap van oude hoeren en je gaat de slecht van auto rijden. Hé, hey, bedankt hè Jan. Oké, okay, Albrecht, fijne nacht. Hetzelfde. Goed doei, doei. doei. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees.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 Met het prachtigste verhalen... Oh God, wat is ze lief... Ons stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. Bluf en liefs uit Londen. Alles over de post in dat liedje. 0800 1121. Ed, goedenacht. Goeiedag Astrid, voor Hallo. deze keer dat ik met je spreek. Echt waar? Ja. He, ik ben dol op nieuwe bellers. En hartelijk welkom Ed. Ja, dankjewel. Ik ben een van de eerste leden van de Max. Oh. Ik Was er voor de opzetten ervan. En ik ben nog steeds lid. Oh, en hoe kwam dat dan dat, je, dat jij als een van de eerste... Nou, omdat ik achter het idee stond van het programma. Kijk. Dus, uh toch in een andere richting, op dat je daar een hele grote groep mee nadert, uh, benadert. Maar hoeveel je jaar ben je om... dan? He? Hoeveel jaar ben je? Ik ben 65. Oh ja dan mag het ook wel, hè? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, nee goed, ik uh, vond het ook een goed idee, ook van Jan Slachters. Uh, alleen, hij was dus, uh, vorige keer even een vraagje stel, ja. hij was van de week bij Carceluna ja. in een gesprek. Ja. En uh, nou, het is uh, gewoon verschrikkelijk dat sommige mensen hem aantijgen van dat hij een zakkenvuller is. Hm. Omdat hij dus zoveel goede dingen doet. Ja. Goede projecten en ook voor minder in al Bulgarije uh, enzovoort. Dus ja. Uh, ja. ik vind het toch wel een grote uitspraak. Maar ja, aangezien je daar zelf mee te maken heeft gehad, omdat ik zelf 1500 ondernemers vertegenwoordig. Hm. Dus zeg ik ook altijd, ja, die beste stuurlijst aan een wal en ze brengt... En ze doen zelf niks om een bijdrage te leveren. Om zelf niet uh, ter discussie. Dat ze discussie komen te staan. Nou, ik heb in Casaluna, je kunt het ook nalezen. Heb ik hem goed verdedigd hem bij en bijgestaan. En, eh, uh, dat Vietan Tachtig staat en even uitgelegd. Wa waarom er zo gedacht wordt. Ik heb het nog naar Jens uh, Facebook ook gestuurd. En daar nou is één vraagje natuurlijk. Want Jens ja. zegt. Dat hij dus ook veel communiceert met mensen waarvan die zegt, ja, hier ken ik wat mij, of dat, uh, dat moet gedaan worden. Het enige wat ik jammer vind, ik heb nooit geen bericht uh, of geen reactie van Jan Slacht die zelf meer gehad, Terwijl ik de enige was die hem zo steunde in Casaluna. Dus mijn, mijn vraag is, waarom krijg ik daar uh, geen, reactie, geen reactie? Want ik wil hem steunen via een heleboel mensen. Ja, dat kan natuurlijk alleen Jan zelf uh, uh, antwoord op geven. En nou weet ik dat hij heel zelden... Kijk, hij, hij houdt natuurlijk wel in de gaten... of dit uh, programma aan de kwaliteitsnormen van Omroep Max voldoet. Ja. Maar hij luistert heel zelden, hoor, want hij moet namelijk af en toe ook slapen. En ik kan me wel voorstellen, want ik krijg een heel klein beetje mee hoe druk die man is. Ja. En hoeveel mensen via uh, Twitter, Facebook, mail, sms, telefoon, uh, brieven, ja, uh, natuurlijk vragen aan ik hem stellen. Dus, uh, maar ik zal, het, ik zal het intern eventjes vragen. Nee, maar, maar lees, lees een stukje maar. Kijk, ik uh, kan ik nog veel meer leden aanbrengen, want ik heb een behoorlijk uh, achterban heb ik. Ja. En ik vind het juist leuk om hem te steunen. Dus uh, ik denk, nou ja, Jan, uh, ik bel hem nooit. Tenminste, ik, nee, ik laat hem altijd met rust. Hij doet goed zijn werk. Ik denk, nou steun ik hem ja. in een groot betoog. Ik denk, nou, ik hoor helemaal niks. Misschien kan ik hem nog verder helpen. Zodoende is mijn vraag, uh, uh, uh, misschien kan ik nog met Jan in contact komen. Ja, nou, ik zal het hem even vragen. Of hij even reageren wil op uh, misschien je Facebook berichtje. Volgens mij zit hij nu in het buitenland. Want oh, hij, reist natuurlijk, ja, hij reist natuurlijk ook de halve ja, aarde over uh, met alle projecten. <laughs> ja. Ik denk wel eens, hoe doet hij het allemaal? Maar ja, ik zal hem er even op wijzen. Meer kan ik niet doen. En ik, uh, ja, dat. Uh, maar niet, dat uh, ja, maar uh, ondanks alles blijf ik toch, Max steunen. Dus kijk, dat horen we graag, Ed. At... Oké. Okay. Dankjewel, hè? <laughs> Oké, okay, tot je dienst. Doei. 0801121. Meneer Mes. Ja, goeie uh, nacht. Hallo. Uh, ik had nog een aanvulling op het uh, postsorteergebeuren. Ja. Nou, dan staat inderdaad in die scheepjescode. staat je postcode en je huisnummer. Ja. En die wordt, uh, voordat die door de sorteermachines heen gaat, wordt hij erop aangebracht. Uh, door een, ja, een hoogsnelheidskamera die fotografeert het poststuk. En drie, vier poststukken verder uh, op de band uh, wordt die code er snel opgeprint. Ja. En dan gaat die door uh, een aantal sorteermachines heen. In het uh, uh, sorteerpunt waar je post binnenkomt. Uh, dan wordt het, uh, de interlokale post wordt naar het volgende sorteercentrum gedaan. En daar gaat hij weer door de machines heen. En die machines kunnen veel sneller die streepjescode lezen... als dat ze de postcode kunnen lezen. Dat ja, begrijp ik dan wel weer. Alhoewel, ja. aan de andere kant, als die allereerste machine de postcode kan lezen... dan kunnen al die andere machines het natuurlijk ook... Ja, maar dat is een vrij geavanceerde en dure techniek. En uh, naar verhouding met streepjescode lezen. Uh, en het gaat trager als het uh, streepjescode lezen. Oh, oké. Okay. Dus die eerste, dat is dan een hele dure... die, die er even een streepjescode van maakt. En die andere, dat zijn een beetje inferieure machines... die dan vervolgens makkelijker met die streepjescode overweg kunnen. Die, die kunnen sneller met streepjescode werken, ja. Het zijn geen inferieure machines, maar ze kunnen huh? gewoon veel sneller ermee nee, werken. Nee, het zijn natuurlijk ook geen inferieure machines, dus nee. Nou, werk, je, werk je bij de post? Nee, nee. Oh, je hebt gewoon ook uh, Willem Bever gekeken? Uh, nee, die niet. Maar ik ben wel eens voor werkzaamheden in een postsorteercentrum geweest. Oh, wat moest je doen dan in het postsorteercentrum? Uh, brandblussers onderhouden. Echt waar? Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Uh, ja, ook daar hangen die dingen. En wat is het raarste bedrijf waar je, waar je ooit een brandblusser moest onderhouden? Uh, het raarste bedrijf waar ik ooit een brandblusser moest onderhouden. Ja, dat zijn er zoveel geweest. Uh, maar echt raar. Uh... Ja, psychiatrische afdelingen van uh, uh, GGZ-instellingen, uh, ja, uh, gevangenis, uh, ja. Ja, overal zijn brandblussers. Ja. Tenminste, als het goed is wel, ja. Ja, gevangenis, uh, de, de, de, tof, dat loop je toch niet lekker, hoor, want je hebt toch een gereedschap bij je en alles. Ja. <lacht> ja, dat is toch een beetje griezelig, inderdaad. Ja, en, en dan moeten de brandblussers toch ook buiten bereik staan, want anders wordt het een zootje of niet. Nee, die mogen binnen bereik staan. Die staan gewoon staat. binnen bereik van gevangenen? Uh, ja, niet in de cellen natuurlijk, maar nee. in de gangpaden en dergelijke. Je moet er snel bij kunnen zijn natuurlijk. Ja, ja, ja het, is, het is een keuze die je maakt. Of veiligheid of, uh, langs de ene kant of veiligheid langs de andere kant. En bij de post moet je natuurlijk heel veel brandblussers hebben. Want als al, al die brieven en anzichtkaartjes vlam vatten... Dan heb je wel een probleem, ja. Ja, dan moet je grote brandplussers hebben. Ja. Nou, het is weer eens iets om over na te denken. Dankjewel, meneer Mes. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht nog. Oké, okay, dag. Dag. Ivan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had twee kleine dingetjes. Een aanvulling over de streepjescode, maar die is net al gegeven. Ja. Dus dat is makkelijk. En uh, waarom ettersoep uh, niet meer bindt als, je, uh, als het in met in aanraking is gekomen. Ja, dan slemt het. Ja, nou, god, of het zo heet, weet ik niet. Ja, ik vind het zo'n mooi woord. Maar, um, nou ja, als je iets eet, moet het natuurlijk verteerd worden. Ja. Zodat het afgebroken wordt. En de vertering van zetmeel begint uh, in de mond al. Er zit een enzym in. Ik dacht dat het amylase was, maar dat weet ik niet heel zeker meer. En die breekt uh, zetmeel af. En zetmeel is ook hetgene wat de ettersoep bindt. Oh, Oké, okay, ja, dus als ik bedoel, die functie is eigenlijk bedoeld voor als je de ertersoep pas in je mond hebt. Maar ja. als je inderdaad de mond naar de ertersoep toebrengt, dan krijg je natuurlijk dezelfde functie. Precies. En hetzelfde merk je ook bijvoorbeeld als je uh, vla eet ja? en je laat de lepel waarmee je gegeten hebt uh, uh, in de vla staan, dan zal het ook uh, afbreken. Ieuw. En dan moet je vla dun. Hé, wat vies allemaal. <laughs> Het is allemaal natuur, hè? Ja, het is wel handig. Maar ja, als je er zo over na gaat denken, dan wordt het opeens allemaal... Goed, maar uh, ja, enzymen het klinkt ook heel logisch. Maar uh, eigenlijk zou dat voor al het eten moeten gelden. Het ligt eraan uh, of de binding is op basis van zetmeel. Oh. Als je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld uh, brood neemt, ja. brood, en je ja. gooit daar jodium overheen, dan wordt dat zwart. Omdat uh, jodium bindt aan zetmeel en uh, kleurt zwart. Als je dat eerst een druppel speeksel op laat vallen, je laat het een tijdje staan, dan verkleurt het niet meer zwart, oh. omdat het zetmeel uh, omgezet is. Ik, dus uh, ik ga morgen experimenteren met uh, op mijn brood spugen en dan met jodium. Dat, uh, <lacht> nou, de, <lacht> kan dat nou even... gewoon met betadine of moet het pure jodium zijn? <lacht> nee, maar, nee, betadine doet het goed. En, en kijk, in de krant stond ook dat een experiment, uh, bijvoorbeeld uh, wat ook goed werkt, is uh, maïzena. Oh ja. Dat is natuurlijk my mail. Ja. Als je daar een, een suspensie van maakt, want dat lost je natuurlijk niet echt op. Nee. En uh, je spuugt daarbij en je laat dat, uh, mengt het een paar keer door en je laat het een tijdje staan, dan wordt het niet zwart. En als je, daar, als je er beter die erbij gooit, en anders uh, wordt het het wel. nou, er worden weer bez leuke bezigheden in Nederland morgen. Dankjewel, Ivan. Hartstikke. Goeienacht. Hoi. Hey, doei. 0800-1121. Gustaf. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo, ik wil even terugkomen op het Dutch. Ja. Het Dutch genoemd wordt en Nederlands. Ja. Ik weet niet of het de hoofdredder is, maar het heeft wel met gierigheid te maken. Gierigheid? Een nickname voor gierigheid. Nee, maar dat is andersom. Want als je zegt going Dutch, dat betekent dat je dan uit eten gaat en allebei je eigen rekening betaalt. En dat is, dat is natuurlijk spottend bedoeld omdat de Nederlanders zo gierig zijn. Maar dat is een kip-in-het-ei-verhaal. Ja, oké, okay. Ik probeer alleen even mee te denken in het verhaal. Dus even, een even een voorzetje ik... te geven. Ja, ja. Dat, dat daar iets mee te maken heeft. Dus, uh... Oké. Okay. En, en, en uh, heb je ja, dat? Uitspraak. Uit... De, de Nederlanders. Ja. Ik denk niet dat het zo makkelijk klinkt als, als de Dutch natuurlijk. Nee, maar ja, de Welshman dat klinkt natuurlijk ook niet heel logisch. Ja, maar. De... Of of toch als de Nederlanders. Ja, de, de, de Nederlanders, ja, dus, ja. Ik weet niet als we altijd zo nee, geheten zouden hebben. Tussen een suggestie. Het, uh... Nee, dat is ook zo. Heb je er ooit mee te maken gehad? Dat je... Nee, nee, nee. Maar ik kom wel regelmatig in Amerika. En dan, dan, dan, dan... Vandaar dat ik de, de, dat zo weet. Oh, oké. Okay. En stel je dan ooit voor om de rekening te delen? Uh... Altijd, altijd, hè? Altijd ja, ja, ja, going Dutch, ja, ja. inderdaad. Een ja. beetje naar mijn ogen houden, dus... <laughs> Daar zit dan wel weer wat in. En dan zeg je, ja, ja, ja I'm ja. sorry, I'm a Nederlander. Ja, ja, dat is ik. Dank je Dankjewel, Gustaaf. Ja. Goeienacht nog. Gezegd, Doeg. Doeg, hoi. Ja, nou, en dan weten we het nog niet, hoor, waarom we de Dutch worden genoemd... en niet de Nederlanders of de Hollanders of iets van die strekking... Ja, die vragen en meer vragen, ze staan nog open. Je kunt er gewoon nog drie uur lang over bellen naar 0800-1121. En dat is ook het nummer dat je kunt bellen als je nog rondloopt met een vraag... zoals bijvoorbeeld waarom worden we de Dutch genoemd of heel iets anders. Dus bel me vooral 0800-1121. Heeft u een speciale gave? Beleefde u een spannend avontuur?